Marian Hageman met het nos journaal Oekraïnse legereenheden hebben Russische troepen tegengehouden die een regio in Oekraïne probeerden in te nemen. meldt het ministerie van Defensie in Kiev. De Russische militairen zouden het hebben gemunt op een regio die grenst aan het Schiereiland de Krim. Het gebied zou de Russen een andere toegangsrecht tot de Krim bieden. Volgens de autoriteiten in Kiev zet het Oekraïnse leger een luchtmobiele brigade, vliegtuigen en grondtroepen in om de Russen te stoppen. Verdere bijzonderheden ontbreken nog. De politie in Limburg ontruimt in samenwerking met de dierenbescherming het grottenaquarium in Valkenburg, een toeristische attractie. De eigenaar is al enige tijd dood. De dierenbescherming kreeg gisteren een melding dat de dieren niet meer worden verzorgd. In de grotten zijn dode dieren gevonden. Volgens de regionale omroep L1 zijn dat vooral vissen, schildpadden en kikkers. Andere dieren, waaronder drie krokodillen, zijn ernstig onder voet. Die worden nu uit de grotten gehaald en naar opvangadressen gebracht. De Turkse tiener, die deze week na negen maanden coma overleed, had banden met terreurorganisaties, zegt de Turkse premier Erdogan. De 15-jarige Berkin raakte vorig jaar gewond tijdens anti-regeringsprotesten in Istanbul, toen hij een traangasgranaat van de politie tegen zijn hoofd kreeg. Hij groeide uit tot het symbool van gewelddadig politieoptreden. Woensdag braken in verschillende steden rellen uit toen hij werd begraven. Volgens Erdogan was de jongen helemaal niet zo onschuldig. Hij zou een katapult in zijn hand hebben gehad. Ook was zijn gezicht volgens Erdogan bedekt met een sjaal. Schaatser Mark Tuitert heeft bij de wereldbekerfinale in Heerenveen zijn loopbaan afgesloten. Tijdens zijn laatste wedstrijd belandde hij op de 1500 meter net naast het podium. Hij werd vierde. De zegen ging naar de rus Juskov. De 33-jarige Tuitert maakte na de winterspelen bekend dat hij stopt met schaatsen. Het hoogtepunt van zijn carrière was vier jaar geleden toen hij olympisch kampioen werd op de 1500 meter.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 Zin in ZFM. ZFM. Met nu entertainment for you. It used to be so easy.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 See you when I get We Internet: Internet. Internet. Internet. All okay. okay.